Het wordt 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Dit was het... Dit is jullie B. In de Randstad staat er file op de A9 ook maar richting Amstelveen voor knooppunt Draasdorp 3 kilometer. En op de A9 Amstelveen richting Diemen voor knooppunt Honendrecht ook 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Deze jonge dame Laura Brenneken is helaas veel te vroeg overleden. Volgens mij heeft ze de 30 nog niet eens gehouden. Dus, ze maakte wel lekkere muziek in de jaren 80. Waaronder deze Jorda, de Self-Control. Voor Zandvoort en de regio. Het is inmiddels 8 uh, minuten en half 4 uur. Het derde uur weer, Robert-Jan, van uh, Zandvoort op zaterdag. Die knippen een keer met je ogen en dan is die knoop weer uur voorbij, dan. hè? <laughs> het is voorbij. Goed, uh, Nou, door de actualiteiten uh, hebben we een beetje moeten gaan schuiven. Dus, uh, dier van de week krijgt u iets uh, rond de klok van over half 5. En het betreft een uh, lieftallig konijn, genaamd Nicky. <laughs>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 Radia Masters op het circuitpark Zandvoort voor ons verslaat. En waar natuurlijk morgen de grote dag is, want dat is de, de, ook zondag de hele dag. Van zorgens half negen is er, wordt er weer gereest. En het geluid alleen al. He. Het is mooi, echt mooi. He. En we hebben natuurlijk veel muziek. Uiteraard, dat allemaal op deze bevrijdingsdag. Voor de mensen die niet naar Haarlem zijn. Gewoon, zijn wij gewoon live op de radio. Met heel veel lekkere muziek die ook zo in Haarlem zou passen, volgens mij. Op een bevrijdingspop. Hier is een plaatje uit de Eurobreak dan van dit moment je hoort hem elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 met Serge van Dam dit is Nickelback well,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 I could Een wens van heel veel mensen, heel veel luisteraars van CFM Sanford Je hoorde Eric Clapton op de Stanfordse Radio met Change the World. Op het dan. Ja.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 En dat was train and drive bij Joffres, de wedstrijd is inmiddels voorbij. Ja, inderdaad. Een, een beetje met een ja, nare smaak aan het einde. Uh, Max moest iemand neerleggen. Alles was doorgebroken, krijgt rood. Twee tellen later krijgt. Uh, even kijken, was het ook alweer. Uh, een eitje van Sanfri, in ieder geval, trap na, krijgt rood. En uh, nog geen uh, minuut later. Uh, Molly die net was ingebroken, maar is mol, die maakt een charge, dat wil je helemaal niet weten. Uh, de derde rode kaart in vijf minuten voor Zandvoort. Ik vind het schandalig. Uh, Kastikum heeft gewoon getoond dat het een volwaardige ploeg is. Of ze bij deze ploeg ook in de eerste klas iets kunnen doen, betwijfel ik. Maar goed, uh, ze zijn wel kampioen en uh, terecht die daar. Uh, ze hebben gewoon het beste gepresteerd En uh, dus alle felicitaties richting Kastikum. Zandvoort vond ik een schande, zoals het op het einde gebeurde. Kan gewoon niet. Je moet gewoon...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 Dan had de, de scheidsrechter moeten marchanderen. Dat kan ook niet. Dus drie rode kaarten verzond voor, voor drie spelers. Die basisspelers in principe. Die volgende week bij WVHDW er niet blij zijn. Wat er nu vandaag gebeurd is, is wordt kampioen. Die pakt waarschijnlijk ook die derde titel, die derde periode titel die telt dan niet meer voor hun We krijgen de nummer 2 van de lijst omdat kastikum hem dan kampioen is, krijgt hij, en, ja, en ik weet niet wat deze, ja, de de ADW vandaag heeft gedaan dat is toch niet bekend die, uh, die speelden natuurlijk ook, die zijn 1.8 op Zandvoort, mocht dat hebben, dan heeft Zandvoort nog een beetje een kleine kans op die periodetitel, maar zoals ze het einde gespeeld hebben, verdien dus is dat niet op Oké, okay, nou Joop, een uh, vervelend einde dus uh, van de wedstrijd van vandaag maar toch bedankt weer voor je bijdrage ja, graag gedaan, jongen. Volgende week laatste wedstrijd, hè. Ja, spanning. Dus uh, toch nog wel een klein beetje. Ja, inderdaad. Inderdaad. Ja, okay. ik, uh, we zullen zien volgende week. Oké, okay, dankjewel, Jopfers. Een heel fijn weekend. Is gelijk. Tot dan. Tot dan. Hoi. Music was my first love. be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 ...middag vanaf een count window gaan park zo'n voor. Dat kan ik wel zeggen. Uh, ja, heeft zijn uh, Masters op dit ogenblik is er een uh, kwalificatie aan de gang uh, voor de A-Dak uh, Broker. Nou, de Broker, uh, wat mij betreft, op uh, Ninssen hier op uh, dit weekend 10 auto's uh, En dan hebben we het over uh, wat voor uh, Fiesta's en uh, zo. Niet echt waar uh, maar we hier warm van krijgen. Maar ja, laten we hopen uh, dat we het zo dadelijk. En uh, zo dadelijk, het is nu half vijf zeg ik, uh, zei jij net. Uh, nou, dat neem ik voor jou. Vijf uh, over half vijf.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 ik dacht dat het negen keer is, negen keer kunnen ze op een knopje drukken in die auto's dus ze 20 pk extra hebben. Dat is altijd wel leuk op het moment dat je iemand e-mail kan halen, daar even gebruik van te maken. Dan druk je op een knop en voor een uh, korte tijd heb je een 20 pk extra. Nou, wil je een inhaalpoging ondernemen en je drukt op het knopje, dan is de kans uh, groter. Dat, dat, uh, ja, ik heb hem ook in mijn auto zitten, dus daar ben ik heel blij mee. Ja, en hou uh, je veel in uh, Rob? Heel veel, heel veel. <laughs> Oké, okay, hartstikke goed. Ja. Hey, uh, en dat uh, gaan we zo dadelijk zien. Uh, uh, we drie met uh, onze zandvoerder uh, Dennis van der Laar, uh, 18 jaar jong. en uh, ja, het eerste seizoen we 3. Eerste raceweekend we 3 ook. Hij rijdt uh, bij Van Amersfoort naar een van de betere teams. Uh, hij heeft de twee teamgenoten, uh, Lucas Auer is daar een van zijn Oostenrijker. Een neemje van niet onbekend iemand. Uh,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 Ik ga het beginnen met de uh, warming up van uh, de. En dat is om half negen al van de Aardak uh, Proker. En dan krijgen we om negen uh, uur de uh, warming-up van de Aardak GT Masters. Dan krijgen we tien over half tien uh, Formule Aardak. Uh, half elf uh, de derde race uh, van de Formule 3. Ja, dan hebben uh, we even. Om uh, uh, um, kwart over elf hebben we even een pauze. En die pauze houdt in dat we uh, aan de gang gaan uh, met taxi-ritjes. Ja, heb je ook een taxi besteld? Dit Ja, zo dadelijk wil ik er zo'n beetje...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 kosten om het uh, circuit op te komen. Nou dat kan uh, je buiten de uitzending vertellen. Uh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Jij weet nog een hek wat uh, opengeknipt is of niet? Voor de toest trouwens zijn de internetpijzen toch 12.50 euro en dan kun je overal terecht ook okay, in het Oké, nou. Oké okay, Willem. nou hartstikke bedankt voor uh, de. 1,50 euro is dat. Uh, en dat kan jou ook wel ook in de paddock. Dus dat is altijd uh, wel leuk. Zeker uh, met al die mooie auto's in die uh, dik aangekleede baan. Die nu uh, richting uh, Krik gaan voor de Formule 3 uh, startopstelling. Maar ik, uh, collega Jaap, Kogel ook wel niet in rennen, dus ik ga achter hem aan. <laughs> Oké, <Okay. laughs> pas op, niet te hard. Pas op je hart, pas op je hart. Maar goed. Ja, ja. Be Willem, bedankt voor je update. En uh, alvast al een hele fijne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 Vou adorar nessa carta. Me liga mais tarde embalada.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 Het hoge vrolijkheidsgehalte in deze plaats van Gustavo, Gustavo Lima. Lima. Ballada hoor je uit de Euro Breakdown. De hitlijst van Sivin die elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 hoort. Het is tijd voor Nicky, het dier van de week. Ja, Nicky komt aangehuppeld. Oh, wat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 Zijn gezicht, Ambracht, een jaar. Maar zoveel ouder in dit licht. Iedereen danst om maar heen, maar niemand komt dichtbij. Misschien een uur, misschien een nacht, maar altijd blijft ze vrij. Tot dag de ochtend, haar weer nieuwe kansen bij. Ze terug naar toe, geborgenheid en warmte en een vaderlijke zoon. Maar ze wil het leven proeven zonder regels gezag. Juist al die dingen doen die bijna niemand anders mag. Oh, oh, oh. Ze lag de wereld uit en dan gaat wij ons weg. Het ritme van Zandvoort, ook op internet www.zfmzandvoort.nl ZFM in der Schule, die jungs haben gelacht Doch mir hat sie überhaupt nichts ausgemacht Sie war so süß, ihre Beine so lang Bin fast een jaar in ihren Ballettkurs gekam.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 Kokettes naïf, sie haben als Baby schon den Vater im Griff. Sie geben alles, wenn sie irgendwas wollen, und du weißt auch dan nie, wenn sie schmollen. Du machst dich lächerlich und lässt dich verauen, damit die Mädels einmal nur rüber schauen. Sie pushen Becken und stürzen Klinten, ohne dafür eine Partei zu gründen. Wie sie gehen? Dat was alweer het een na laatste plaatje in uh, deze aflevering van Zovoort op zaterdag. Je hoorde de Tainted Love. Nou. John, het zit er inderdaad op in de pop. Ja, we, we, morgen zijn we vrij. Morgen zijn wij vrij. Want Rudy en Aldo ze, ze nemen weer plaats achter de microfoons tussen 2 en 5 voor het programma Zik. En dat staat voor zand, zondag in hij ja, weer. <laughs> ADAC Masters, uh, live vanaf ja. circuitpark, zo vanaf 12 uur. Vanaf 12 uur live uh, vanuit studio presentator uh, Jaap Koper. En dan wordt er al flink geschakeld met het circuit om de races te uh, verslaan. Dus vanaf 12 uur morgen uh, live na uh, 2 uur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 This'll help things turn out for the best, and always look on the bright side of life, always look.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 komt in Nederland een keurmerk voor goud dat op een duurzame manier is gewonnen. In Eerst instantie doen 10 juweliers mee. Initiatiefnemers denken dat de vraag naar duurzaam goud de komende jaren snel zal groeien. Initiatiefnemers zijn de Fair Trade organisatie Max Havelaar en ontwikkelingsorganisatie Solidaridad. Volgens hen wordt bijna 90% van al het goud niet duurzaam gewonnen. Daardoor worden mensen verjaagd, bossen gekapt en wordt grondwater vervuild met kwik.